Kees met het NOS Journaal. In het Goffertstadion in Nijmegen woedt brand. De vlammen slaan uit het dak van de Gaanderij, het businessgedeelte van het NEC-stadion. Een schoonmaker die vanochtend in de Gaanderij was, zegt dat hij een brandje bij een bar zag en daarop de brandweer belde. Toen de brandweer arriveerde, sloeg de vlammen al uit het dak. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn opgeroepen om te helpen. Er zijn berichten dat er te weinig bluswater is. Een deel van het Goffertpark is afgesloten.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 De raketproeven maken deel uit van de tiendaagse marineoefening in de straat van Hormuz. Iran oefent vandaag een blokkade van de zeestraat. Het land dreigt de doorgang voor langere tijd af te sluiten in reactie op sancties. De straat van Hormuz is, van, is van vitaal belang voor de olieleveranties. De Verenigde Staten hebben laten weten geen enkele ontwrichting van de vrije stroom van goederen en diensten in de zeestraat te accepteren. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen klaart het op en gaat de zon schijnen. Vanmiddag buien bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt 10 graden. Morgen en de dagen daarna veel regen en wind. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Voor Zandvoort en de regio. En welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag op Oudjaarsdag 2011. We gaan ons opmaken voor de nieuwjaarsduik.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 Dus uh, wij wachten een uh, spanning af. En ik hoop echt uh, dat het allemaal goed gaat. Maar er zitten af en toe bommen tussen, zeg. Niet normaal. Nog zo gezegd, geen bommetje. <laughs> nee. I can see it in your eyes. Het gaat een lekker programma worden tot aan vijf Dit uur. Dit wordt heel erg leuk, ja. deze laatste twee uur. En I can take my eyes off you. <laughs> en daar gaat de volgende plaat over. Hier is de Boys Town Gang. www.zfmzandvoort.nl Uitzending van Sanford op zaterdag 31 december 2011. Jorden de Talking Heads. Rob, ja, dat waren nou de Talking Heads. Weet je ze weer? Ja. Oké, dan is het goed. En de Slippery People, lekkere muziek uit de jaren 80. Nou, het is kwart over drie geweest. We hebben het beloofd. Het van weerbericht komt eraan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 negatieve gedoe van je. Dan wordt het Dat ook de laatste doof. uitzending van het jaar voor ons beiden. ben ik er helemaal klaar mee. En dan zien we volgend jaar <laughs> oh, ja. <laughs> De dokter en mijn eigen. ogen bedoel ik. Mijn ogen zijn ogen, uit ja. ogen. Dat ja. ja. zijn niet je ogen, Albert ja. Nou, je hebt ze zelf ook meegenomen. Oh, hè? Dat soort plaatjes. Oh, leuk hoor.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 Het termijnvuur, je zit in hier en je zit te balen Je zit al horen lang te kijken naar ons door Te beleden, niet te komen, dan heb je niet zo goed. Alsnog te gaan ze wel in hier, dat kan niet schelen. Zolang het bier in de café man liever stoelt. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan noten. Nog even tussen dan begin ik door een luister lijst te Biertje, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Bestel maar.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 Toen werd het, stil, toen toen was het stil, toen stil, was het stil, toen ja, was het stil. Tussen 8 en 9. Tussen 8 en 9. dan okay. gaan we beginnen. En we kunnen plaat aanvragen. Ook dat 57303-93.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 Dan gaan we door, dan gaan we naar 5 januari. Simon, filmclub Simon van Kolm presenteert. Uh, een, een Spaanse film deze keer El secreto de sus ojos Weet je wat dat betekent? Geen idee Het geheim van... Uh, ik, ik verzin het echt niet hoor Het, het geheim van jouw ogen de, Nee, de ja, wow, dat niet Speciaal voor jou Dat begint om half acht En de prijs is zeven eur Vrijdag 6 januari is weer Talent of the Voice XL Een krancafé en Hotel XL Kerkplein nummer 8 En dat begint om negen uur Kijk al even naar volgend weekend Want zaterdag 7 januari is er een rondleiding Door het geschiedenis van Oud Zandvoorten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 Lekkere discofeest met DJ Bert Koster. Schrijf het op je agenda 7 januari vanaf 5 uur. Lekker disco vieren bij de ijsbaan in Zandvoort. En Albert-Jan heeft juist al een antwoord gegeven op deze vraag namelijk. Wat zou je doen? Nou, je hebt het al gehoord. Er is voldoende te doen. Hier is Marco Bassato en Ali B.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 And yo, in the ball gun It makes the the hip ball gun Cool, cool, cool, cool,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 ...koude water op gaan zoeken. Wellicht dat dit nog een goede, goede alternatief is... ...want van alle goede voornemens... ...is meer bewegen er eentje die beslist vaak voorbij komt. Dat kan dan morgen mooi meteen goed aan begonnen worden... ...want die mogelijkheid is er in de Amsterdamse Waterleiding Duin. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt een duinwandeling gemaakt. Vertrekpunt is het bezoekerscentrum De OJab Oranjekom in Vogelenzang. De start is om 1 uur en er zijn geen kosten verbonden. Natuurlijk wel een entreekaartje kopen. Aanmelden is niet nodig. Heerlijk, Eerste kerst, e e e of e januari, lekker e frisse neus houden. Kijk, dat bedoel ik ook. In de duinen dan wel. En even, even plots in het water een uurtje of twee of zo. Ja, ik heb er weer een voor je, Robert-Jan. Oké. Okay. Oh, Die reuver, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Een meisje is een lieve <laughs> schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de avonds om een uur of acht. Komt ze dan te laat, dan kijk ik kwaad. Maar dan zei zij tot hem met een allerliefste stem Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin Zeg doe toch niet zo flauw en lach nu maar eens gauw Heusje kijkt zo neidig als een spin Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin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 ever sing again The words you used to whisper low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 Loop je nou weer te grijzen met, met je mooie blauwe ogen. doe je ik heb de microfoon weer aan. Nee, wat al bedankt. zijn was dat tegen yourself heen. We kunnen nog een heel klein stukje van Carol Emerald draaien. En dan zijn we alweer aangekomen in uur 3 van Zonvoort op zaterdag. En vanavond zijn we er ook vanaf een uurtje van 8, negen, 9 uur, ongeveer. Ja. Gaan we gewoon tot aan middernacht door bij CFM. Zou de radio op CFM zo voort. En graag tot zometeen. I mean I